Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn steeds meer internationale studenten in ons land die stufie krijgen. Dit jaar zijn er tot nu toe al bijna 15.000 aanvragen. En vorig jaar waren dat er nog 12.000. En dat komt waarschijnlijk deels doordat de regels wat zijn versoepeld... vertelt mijn collega Tobias van der Valk. Je hoeft veel minder te werken uh, om studiefinanciering te krijgen. Vroeger was het zo dat je 56 uur per maand moest werken in Nederland... als internationale student. En dan mocht je je studiefinanciering uh, aanvragen met het idee... als je werkt draag je bij, mag je studiefinanciering ontvangen. Um, en dat is verlaagd naar 24 uur, omdat een aantal studenten een rechtszaak waren begonnen en daar hebben ze gelijk in gekregen van de rechter. Zo'n 10% van alle internationale studenten in ons land krijgt Stufi. Meer dan de helft van alle cocaïne die de haven van Vlissingen binnenkomt... wordt onderschept. Dat is veel meer dan gedacht. Het gaat jaarlijks om duizenden kilo's, zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland. Twee jaar geleden onderschutte de douane nog 7000 kilo cocaïne... in en naar de haven van Vlissingen. Dit jaar staat de teller inmiddels op 11.500 kilo... Totale waarde 860 miljoen euro. De douane is blij dat de pakkans een stuk hoger is dan ze hadden gedacht. Maar ze willen natuurlijk het allerliefst dat alle verboden drugs worden tegengehouden in Vlissingen. Atleten uit Rusland en Belarus mogen toch meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Maar dan wel onder een neutrale vlag. Ze mogen meedoen als individu en niet als een landenteam. En atleten die in eigen land in het leger zitten of de oorlog tegen Oekraïne openlijk steunen, die zijn niet welkom songfestival fans kunnen aftellen naar maandag. Afro Tros, de omroep die daarover gaat... maakt dan bekend wie er voor Nederland naar het liedjesfestijn... vol glitters en plateauzolen gaat. De artiest mag volgend jaar naar Malmö in Zweden... want dat land won dit jaar dankzij Lorien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog. Morgen begint ook nog droog. Maar in de middag komt er een dikke bak regen aan. Het is dan wel een stukje zachter met een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...en vooral hun hoogtepunten in de Zandvoortse horeca. De uitzendingen van Barboek Zandvoort zijn live te beluisteren op ZFM... ...en daarna terug te horen via website dezandvoortsepodcast.nl en via Spotify. Sandra en Dolly, welkom vandaag... Dolly en Bas en Pierik. Ja, lieve luisteraars, ik hoor u zeggen... ...wat zeg je nou, Sandra, Dolly... Die heb je toch net al genoemd. Die presenteert dat het programma met jou. Ja, Dolly is vandaag Multitasking. Want samen met haar broer Bas... Uh, nemen ze ons mee naar de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. En dat is de tijd waarin hun moeder... maar vooral hun vader, Bertus ten diverse diverse horecazaken in Zandvoort hebben bestierd. En uh, ja, over Bertus gaan we het nog... Uh, ja, wel een tijdje hebben. Want deze, twee uur. De, ja, twee uur lang bijna. Want let op. Het, uh, deze man was kok. Hij zat bij de Marche C. Hij is agent geweest. Amateur, muzikus, zanger, schilder. Maar bovenal toch echt jullie vader. Welkom, Bas, uh, in deze studio. Uh, nou... Welkom, Dolly, in jouw tweede huis. Dankjewel, <laughs> dankjewel. Nou, inderdaad, ja, mijn bed staat er nog net niet. Ja, maar... <laughs> uh, nou, ja. door, om met jou te beginnen. Uh, ja. uh, de, wat was je vader voor een man? Want veelzijdig kan je zijn? Uh... Ja, want dan hebben we nog een paar dingen niet gehad. Hij kon ook heel mooi dichten. En uh, hij, hij is ook een poosje nachtportier geweest. Hij, uh, uh, nou ja... Kunstschilderen kon hij heel mooi, maar ook gewoon huisschilderen. Dat had hij van zijn vader meegekregen. Die, die, die kon ook heel mooi reclame schilderen, dat kon mijn vader ook. Uh, hij kon ook leuke uh, liedjes bedenken. Hij had een heel leuk uh, liedje over wordt ooit geschreven. Alleen, hij uh, kon geen muzieknoten lezen, dus ik wel, op mijn bloknoot. Dus dan ging hij zeggen wat de bedoeling was. En dan speelde ik dat op mijn blok, uh, blokfluit, bedoel ik. En dan zei hij, ja, ja, ja, dat is het, dat is het. En dan moest ik de nootjes opschrijven zodat het bewaard zou blijven. Maar ik ken ik het nog gedeeltelijk echt wel uit mijn hoofd. Want we zijn daar met z'n tweeën zo intensief in bezig geweest. dat We uh, ja. blijven hangen. Ja, ja, ja, zeker. Kan je ja. zingen? Um, zandvoort, zandvoort, zandvoort aan de zee. Zandvoort, Zandvoort, wie zingt er met ons mee? We hebben het circuit nog en ook een mooie zee. Hoi, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort aan de zee. Nou, dat was het, uh, ja, het uh, goed plekje. Plek, plek, het uh, ja. Ja. Prachtig dat je dat nog weet. Wat leuk. Ja, hallo. Weet dat, je hoe vaak ja. ik dat heb moeten spelen op die plaatjes? <laughs> het is nergens bewaard gebleven, een opname. Nee, dat had je toen nog niet. Nee, was het maar waar. We hadden ja. zelfs toen nog niet eens zo'n cassetterecordetje... met zo'n microfoontje. Dat, dat, dat was er nog niet nee, zo klein dat moest ik. moest allemaal nog komen. Ja, ik was zes jaar geloof ja, ik. Ja. La, laten we bij het begin beginnen. En dan, ja. dan voornamelijk het Zandvoortse begin. Want uh, jouw ouders, die, of jullie ouders... Uh, kwamen oorspronkelijk uit Amsterdam. Ja. En uh, in, uh, nee, daar um, was jouw uh, vader Bas, uh, onder andere uh, werkzaam bij de Marche C. En uh, later bij de politie. Nee. En toen kwamen ze in 1972 naar Zandvoort. 62, denk ik. 62? <laughs> ik, ik je moet ik, iets dichter bij de microfoon, was? 26. Oh, 62. Ja. Ik, ik kijk je zus aan. Dan uh, heb ik mijn, mijn notitie. Uh, sorry, kijk, wat was de vraag ook alweer? Wat Wanneer was... ze naar Zandvoort zijn gekomen, Dat was je in je uh, mei 1960. Gewoon oh, 1960. In mei. 3 uh, mei. Om, nee, daar, daar ging je vader wederom bij de uh, politie werken. Uh, strandpolitie heeft hij onder andere gedaan. Uh, moeders maakten zich uh, nuttig door allerlei, eigenlijk allerlei baantjes. Ja. En toen kwam daar die strandtent. Ja, prachtig. Uh, hoe heette de strandtent? De Golfslag. Nummertje? 16. 16. Dat is, neem ik aan, toch nog steeds, waar nu nummer 16 is? Ja, bij je weet het. In Meijer aan Zee ja, heet ja, het nu. Dus onder, onderbouwens. Ja. ja. ja. Uh, wat was het voor tent, Bas? Ja, het was natuurlijk eerst een gewone familietent, zeg maar. Maar uh, door een, uh, ja, het streven wat mijn vader had, was het steeds meer uitbreiden naar meer en beter. Anders ook? Okay. Ja, anders, ja. Uh, uh, mijn moeder oh. had ook een vooruitziende blik. En die maakte die tent steeds gezelliger en gezelliger. En mijn vader. Uh, Maakte er op het laatst een hele horecagelegenheid van eigenlijk, uh, wat ja. uh, voor wordt niet uh, uh, gekend, gekend was. was. Nee, ja. maar sowieso niet, want het eerste jaar had mijn moeder, uh, toen was de kleur oranje en bruin, weet je wel. Ja, ja. Ja. En mijn moeder had allemaal oranje uh, gordijntjes genaaid voor de ramen, voor de beglazing en... Uh, ze kwamen allemaal kijken op afstand. Hè? Al andere strandpachters. En je zag ze weemoedig hun hoofd schudden van... het wordt niks met die mensen. Weet je wel? Die snappen het niet. Die snappen het niet. Nee, nee die snappen het niet. Maar uh, het is goed afgelopen. En uiteindelijk gingen steeds meer strandpachters... Uh, uh, over op de gordijntjes. En, en de tafelkleedjes. Hè? We hadden ook van die tafelkleedjes... met van die bloemen met oranje en bruin. Ja, daar begon het al mee. Dat was de entree. En ja. wat, wat was... De, de, de visie van jullie ouders: wat moest die strandtent gaan uitstralen? Wat, wat wilden ze anders? Want strandtenten uh, in de jaren zeventig, ik, ik, weet je waar ik meteen aan denk? Aan yoghurtjes met uh, limonade ja, en, ja, uh, ja. en fruit erin. Is ja, een plastic dat is natuurlijk Dat is natuurlijk nog heel lang gebleven ook. Uh, alleen, ja, weet je, uh, zowel mijn vader als mijn moeder, die hielden ontzettend van, van lekker eten en van koken. En uh, ja, mijn vader had altijd graag kok willen worden, een echte kok. Maar dat, dat ging als uh, politieagent natuurlijk niet echt. Um, dus ja, die zag zichzelf wel in die keuken staan. Maar uh, uh, ja, ze wilden eigenlijk... Uh, toen had je broodje kaas, broodje ham, broodje worst. Uh, maar dat een beetje dat koek en gevoel, dat wilde ze ontstijgen. En uh, mijn vader was zelf zo, die had uh, een heel bijzondere uitsmijter ontwikkeld. Uh, ik maak hem tot op de dag van vandaag nog steeds zo. En uh, dat was echt een schilderij. Daar kwamen de mensen ook echt op af, hoor. Want uh, ochtends op mooie dagen... dan gingen er tientallen, tientallen, tientallen uitsmijters doorheen. Die werden met 15 tot 20 tegelijk besteld. En natuurlijk had mijn vader ook wel hulp in de keuken af en toe. Maar je moet toch niet denken... Dat als een uitsmijter. Hij wilde dan zo'n zigzag mayonaise randje. Wat ze nu ook veel doen hè, in restaurants. Nou, dat deed hij toen al. Dat, dat deed ook bijna niemand. Daar met Peter Seely erover. En dan in de hoeken moest een kloddetje ketchup. Je moet toch niet denken. En ja, gurkje daar. Allemaal op een vaste een plek. Een tomaatje op een vaste plek. En de oppositie werd het. <laughs> ja. Juist, het moest echt altijd uni uniform zijn. Als er één streepje verkeerd liep. dan ging het de keuken niet uit, hè? moest opnieuw gemaakt worden. En ja, daar, daarin was mijn vader echt een beetje uh, uh, ja, een nerd wel, hoor. want uh, die, die hotdog freak, mogen het zo ja. noemen? Een control freak, ja, zeker. Ja, dat is het juiste woord ervoor. Het moest goed zijn en anders hoefde het niet. Nee, dan moest het terug. Dan moest het gewoon Zo ging terug. het niet naar de klant, maar ja. dat was ook wel eens extreem. Want er waren natuurlijk mensen, als je bijvoorbeeld een hotdog... He, dat was met een rechte streep uh, ketchup. En dan de mayo zich zag eroverheen. En dan peterselie. Nou, als nou iemand zei van ja, ik, ik wil eigenlijk geen ketchup. Dan ging die te keer, Want dat, alles gaat hetzelfde. En anders gaan ze maar een tent verderop. Zoals en een en zijn... chef. Ja, nou, maar ze kregen het niet hoor. Ze kregen het niet. Je krijgt het zo of anders niet. Anders krijg je niks. Ja. Ja. Had die uh, uitsmijter nog een, een bepaalde naam? Nee, gewoon uitsmijten. Ja, gewoon een uitsmijter, Maar oh, uitsmijter. Wel, wel de uitsmijter van de golfslag. Daar ja, kwamen de mensen wel die voor. Werd, die werd wel geroemd. Ja. ja, die werd echt geroemd. En uh, wat stond er nog meer op de kaart? Voor, oh, ja, Sleep. Uh, nou 7. ja, we hadden heerlijke. Ik heer, bezig. Ja, <laughs> heerlijke tomatensoep. En, uh, nou ja, goed, dan. dan ja, kijk, in het begin was het toch een beetje... Ja, hamburger en, en tosties, uh, broodjes, kroketten, weet ik het allemaal. Maar, um, schnitzeltje en zo. Maar uh, op een gegeven moment... Ja, en toen, toen was mijn moeder inmiddels al weg. Toen vond mijn vader het toch te karig. Uh, dus uh, in het begin, toen mijn moeder weg was... is die eerst een zonnecentrum begonnen... In de zijn, strandtent? In de strandtent. Want okay. daar had opzij, nou, waar zaten vroeger de toiletten, maar dat had hij weggehaald. En uh, daar had hij een zonnecentrum gemaakt. Nou, dat liep als een tierenlier. Want dan zei hij altijd, ja, als het lelijk weer is, willen de mensen ook bruin worden. Dus uh, ja, als je een rotseizoen hebt, willen mensen toch een kleurtje. Dus nou, met, met die elektrische hemels en de hele... hele nou, die had je, hemels had je toen nog niet. Dus okay. mensen moesten echt zelf draaien. Oh. Het waren alleen maar banken. Oké. Okay. En uh, ja, nou, toen uiteindelijk, toch aan het eind van het seizoen... merkte hij dat, dat uh, ja, als je een mooie zomer had gehad... dan had je die banken voor uh, Jan Doedel staan. Ja. Dus toen is hij zijn grote passie gaan waarmaken. En dat was een bistro. Eén van zijn passies. En daar verkocht hij ook echt de T-bone steak en, en de tournado. En uh, nou ja, alle dure soorten vlees. En uh, ja, dat was wederom natuurlijk iets waarvan die strandpachters zeiden... die man die is niet die oh. goed, wie doet <laughs> dat, wie doet dat? Nou, hij deed dat. Maar daar had hij ook op een gegeven moment een heel groot publiek voor. En uh, ja, zijn andere passie... Uh, en Wat, is, wat, wat was dat voor publiek? Wat kwam er bij de golfslag? Nou, mensen die barsten van de levensvreugde en uh, uh, uh, joie de vivre. Uh, de Bourgondiërs. De, de Bourgondiërs, want ja, hij, hij had ook inmiddels, doordat hij zo van muziek hield... en uh, dat er bijna altijd levende muziek in de zaak was... Uh, had hij ook op dat gebied een enorme klantenkring opgebouwd... Uh, van mensen, ja, die, die deden allemaal niet zo moeilijk. Die hoefden niet per se om vijf uur de trein naar huis te hebben... omdat om zes uur de piepers klaar moesten staan. Die leefde op een heel andere manier. Dus, dus daar had hij... Uh... En, en buiten dat, de mensen die er waren... wilden ook niet naar huis, want het, het was bijna altijd feest in die strandtent. Bijna altijd feest. Hij had altijd wat, er was altijd wat. Ja, en met, met zo'n de, de veelzijdigheid uh, die hij zelf in zich had, de amateurmuzikus lezen hier zanger, schilder, je, je noemt dichter, uh, Trad hij dan ook zelf op? Ja, zeker. Dat is begonnen, dat weet jij ook, hè Bas? Geloof ik met Ed Marines. Uh, er kwam op een gegeven moment iemand uh, binnen die zocht een baan en uh, mijn vader had hem aangenomen, maar die moest zelf een beetje lachen, want de volgende dag zou die komen werken. En mijn vader, die, heeft, die is even naar achteren gerend. Want die, die moest heel even bijkomen. Want Etje, die kwam helemaal in smoking. Om okay. te serveren. Oh, een, als ober had hij hem Als aangenomen. ober. Ja, ja, ja. Maar die kwam dus helemaal in, in smoking. Met, met, compleet met, uh, met, met een zwart strikje. Okay. Op een gesteven uh, wit, wit overhemd. En zo'n jasje aan. En met zijn theedoek over zijn ja, arm. Ja ja ja, ja, ja, ja. Precies dat. En... Um, dat was ook ja. niet de bedoeling. Nou, of was dat juist hij, wel de bedoeling? Vader vond het prachtig, want hij houdt daarvan, die, houdt, die, die hield daarvan, die was wat dat betreft heel behoudend uh, met met uh, uh, met tafels, uh, linnen en alles. Dat vond hij altijd verschrikkelijk uh -huh. mooi om te doen. Hij heeft ook meerdere feesten aangenomen, waarbij dat uh, op die manier allemaal uh, gedaan werd. Ja, uh, personeelsfeesten en dergelijke. Maar uh, Um, dus Ed Marines die kon heel goed piano spelen. Dus die oude die is daar meteen op ingegaan en die heeft de piano gekocht. En omdat dat klonk zo mooi, maar het was natuurlijk, joh, het, het, het, het, het, hield, het was een beetje de stijl, weet je wel. Op het strand, dat, op het bekend uh, volgens mij. Ja, maar ja, toen kreeg mijn vader ook de smaak te pakken en die had bij mijn oom een drumstel staan. Of het nou van hem is, dat weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval heel snel de drumstel opgehaald. en Nou, daar ging niet hoor. Dus dat, dat duo was geboren. Ze werden ook met z'n tweeën geboekt, hè? Dus de ober en de, en de bedrijfsleider? Of wat, wat, de eigenaar? De vader zelf in die tent, eigenlijk. Uh, uh, nou, ja, weet je? Wat deed hij zelf? Of wat uh, deed hij niet? <laughs> dat, nou, ja. Uh, uiteindelijk... Het, het, uh, ik weet niet of je het me kwalijk zal nemen dat ik dat zeg... maar ja, dat, dat hoor ik dan vannacht wel in mijn dromen. Ja. Uh, <laughs> Uiteindelijk hield hij zich eigenlijk alleen maar met de muziek bezig. Okay. En een beetje met de klanten rondlopen. en zo. En, ja, is ook heel belangrijk. Dat klopt. Dat was bij mijn moeder nog wel eens een doren in haar oog... Ja. Want, want die stond zich het hompeschompes te werken... terwijl hij een beetje ja, de gastheer aan het uithangen was... Uh, ja, terwijl hij stond natuurlijk ook best wel vaak in die keuken. Maar volgens mijn moeder werkte hij dan niet snel genoeg. Dus dan werd hij er weer uitgejaagd met een bezem. Maar ja, dus alleen op de stillere dagen mocht hij dat doen. Maar, um, uh, het duo, Ed en Bertes. Ja, en, um, ja dat, dat, je had wel eens van die dagen, dan was er niemand. Maar zodra er iemand ging zitten met wat dan ook... dan gingen zij achter hun instrumenten zitten... en er werd de levende muziek En wie bediende er dan? Nou, dat deden ze tussendoor. Ja. Ik, ik, ik krijg een beetje Volty Towers. Ja, nou, nou, nou, dat, dat, dat, dat zeg je wel. heel goed. Ja, Zo, ja. Was het ook. Zo was het ook. Uh, uh, Bas en Dol, hadden jullie zelf ook nog een rol in de strandtent? Ik, ik weet, Bas, ik heb geen idee hoe oud je bent. Dat, uh, hoe oud nou ja, je toen was. Rond die tijd was ik vrij jong. Maar ja. ik was al vrij snel van school gegaan om te helpen in de strandpavillon. Dus s'morgens was het stoel uitzetten. En als het uitstond, en de keuken in. En alles uh, bij aan maken. En wachten op de grote drukte. En dan uh, is het uh, de hele dag uh, knallen natuurlijk. Mm -hmm. ja. En jij Dom? Uh, ja, ik was twaalf toen, uh, toen, toen, ze, de toen ze het strandpavillon kochten. Um, wat, wat natuurlijk heel onbekend gebied voor ze was. Uh, dus dat betekende... Mijn vader die werkte trouwens. Die had ontslag genomen bij de politie heeft toen ook nog in de krant gestaan. Dat was onbegrijpelijk. Uh, maar dat hij slag had genomen? Ja, dat vonden mensen oh. heel raar. Want je hebt toch een goede baan bij de politie. Maar oh hij kon er niet meer tegen. omdat hij, hij schreef niet genoeg bonnen uit. Oh. Dus dan moest hij altijd op het matje komen. En hij, hij zei altijd... ik voer liever een goed gesprek... en dat ik uitleg waarom iemand iets niet... of wel, juist wel ah. zou moeten doen. Zo, in van zoals het vandaag de dag eigenlijk meer doen. Ja, ja Nou, misschien was hij daar dan ook... Ja. heel vooruitstrevend in. Maar... Um, dat lag hem niet goed en hij kon daar niet zo goed tegen. En, uh, toen, toen, uh, maar ja, toen, toen ging hij dus weg bij de politie. Maar uh, je kon niet meteen leven van die strandtent natuurlijk. Dus hij heeft nog een hele tijd gewerkt in Hotel Bouwens als nachtportier. Uh -huh. Maar dat hield dus in dat hij s'nachts aan het werk was... en dan moesten mijn moeder en ik met z'n tweeën... 's de de stoelen uitzetten en de schermen eromheen natuurlijk. De hoesen, want zo was het nog. En dan gingen we, dat deden we dan om een uur of vijf, zes ochtends. En dan gingen we gauw naar boven. Net als wat Bas zegt, de mis en plas doen. Alle broodjes snijden en alles klaarzetten. En dan kwam later kwam mijn vader erbij. En dan ging ik naar school tegen een uur of acht. Want ik zat op het kenner Lyceum. En ja, als je uit school kwam, dan moest je ook meteen naar die strandtent toe. Want dan moest je gaan bedienen en weet ik het. En ja, ik heb nog een grote blunders gemaakt. Want je mocht toen destijds geen alcohol schenken. Hè? Dat mocht alleen maar uit blikjes gemixt. Oh. En ik weet nog wel, toen zat... Uh... Omdat er geen vergunning was? Dat mocht wat? niet. Dat mocht gewoon niet. Op een, mocht dat niet op het een strandtent was? Of? Ja, dat, dat mocht niet op het strand. Okay. Dus je mocht wel wijntjes of, of uh, Bier? zo. Maar ik, ik wist helemaal het verschil niet tussen wijn en sterke drank. Dat weet ik veel. Ik was twaalf. En, en, ik zal nooit vergeten... toen zat Eli Asser bij ons op het terras. En die, die wilde... Ja, de, de ja? schrijver, ja. En die, die vroeg om twee sherry. En toen zei ik, ja, maar meneer, dat mag niet. U mag alleen maar sherry cola of sherry seven up En toen heb ik toch van, ik toch van mijn moeder op mijn falie gehad, zeg. Dat ik zei, die man die werd helemaal boos. Oh, wat dan? Nou, toen zei ik het. Toen zei, je kan het toch niet? Ik zei, weet ik. Ik wist helemaal niet wat sherry was, joh. <lacht> maar goed... Um, dat dus. En toen zat Bas nog in de leeftijd. Die was acht, dus die zat op de basisschool. En uh, uh, uh, uh, wat Bas deed, dat was, dan kwam hij uit school. En dat was eigenlijk een ritueel, een dagelijks ritueel. Dan hoorde je bovenaan bij de afgang... Cola en een broodje kaas! En mijn moeder die ging lopen. En ja hoor, hij was beneden. En er stond er een cola en een broodje kaas voor hem. En dat is uh, een paar jaar zo doorgegaan. Ja. ja maar, maar toen hij uh, de tien of zo gepasseerd was... toen werd hij toch ook wel uh, langzaamaan ingelijfd hoor in het bedrijf. Ja, want je, je, je moest, mee. Je, je moest want mee. je moest gewoon even... Ja, even, even Je bij moet helpen. Uh, Meehelpen. Ja, en niet alleen de kinderen hoor. Ook oma en opa. En als de familie kwam om gezellig even te kijken hoe het met ons ging. Er stonden ze al heel snel achter de vaatwasser. Weet ja, iedereen heeft aan ja. werk gezet. <laughs> Die kwamen er nooit meer achter vandaan. <laughs> ja. Uh, dus dus, dat. Ja, dat was dus de strandtent. En ja. er, er kwamen nog, uh, je noemt net Eli Asser... er kwamen nog meer prominenten in, ja. die, in die strandtent. Bas, ja. Peppie, Kokkie. Ja, oom hè. <laughs> ja, dat was onze vaste klant. En, uh... Ja, met mevrouw me, me en ik... Even, uh, dit was de, de, de, de, wat, mag ik wat voller... De, uh, de, de, de, vo, de die, vollere patroon. Ja. Ja, ja, precies. Uh, de andere vrouw, was Her Herman Kortekaas, hè? He? Uh, ja, dat, ja, dat ja, was ja. Herman Kortekaas. Ik ja, weet nou dat niet... Was die, wie, wie, wie, dat, wie was Peppy een, die, wie was de dunne? Ja, Peppy precies. was de dikke en Herman Kortekaas was de dunne. Kokkie was de dunne, oké. Okay. Ja. ja, en uh, mijn huidige vrouw en ik... hebben als kind zeiden nog... de dikke buik van Peppy mogen insmeren in de zuidenbak... Dat was een uh, grote kindervriend en, uh, ja, oh, die kon alles ja, hebben het, van het, kinderen. Dat wat mooi. En ik uh, zag ook nog een foto van uh, Ron Brandsteder met. Uh... Ja, dat is wat later geweest. Met... Dan dus maken we een sprongetje oh, in de tijd. Ja. Maar nog uh, deze strand, hein, toch? Ja, wel, ja, ja, wel. Jawel, maar uh, uh, dat was een uh, jeetje. Uh, nou, ik weet het niet precies meer wanneer dat was. In ieder geval had je de band Full House. En uh, die hadden een uh, nummer uitgebracht. Standing on the Inside. En dat was uitgebracht... Uh, de, de, Ron Brandsteder was daar de producer mm -hmm. van. En... Um, nou, dan nou ben ik toch de naam kwijt. Hoe heet ze ook alweer? Hoe B. Ja. Die, ja. Uh, die heeft eigenlijk als een van de zangeressen dat ingezongen. En, want want degenen die uh, gefilmd werden voor de clip, die, die, die hebben die helemaal die niet gezongen. Nee, Frank... niet zingen. Uh... Ja, ja, precies. Dat, dat gebeurde zo. Hè. Dat waren twee van die fotomodelletjes. Ja. Twee meiden, twee mannen. Waaronder Frank Kramer. Hè, van het, uh, later is hij televisiepresentator geworden. Van Hins? Die? Uh, Hins weet ik niet. Boggel heeft hij ja, gedaan. Ja, ja, ja. ja, die heeft ja. ook Hins Ja, gedaan, die heeft Hins gedaan. Ja. En hij was ook voetballer. Ja. En... Uh, nou, die, die was ook onderdeel daarvan. En dat is dan in die strandtint opgenomen. Maar ja, toen, in die tijden, was dat, nou, dat, dat, dat was hilarisch. Want, want ja, niemand maakte dat ooit mee, hè? Uh, van die, van die, van die tv-opnames. En, en uh, dat er gefilmd werd. Dus dat, dat trok enorm veel mensen. En je liedje nog? Ja, Standing on the inside. Ik heb hem... Uh, heb je meegenomen? Heb ik... ik heb hem wel inge. Waar heb ik hem gelaten dan? Ik had hem bij, maar ik heb hem... Oh, dan ben ik weer gestoord met een... Uh... Nou, dat kan ik zo opzoeken, hoor. Ah, Wil je nee, dat ik, ik hem opzet? Ik ben heel benieuwd, maar dan moeten we dus... Is het algemeen bekend dat José Hoebe dat heeft gezongen en dus niet... Uh, als je op... Uh, ik geloof dat dames. het wel op uh, Wikipedia staat. Oké. Okay. Ja. Niet dat we hier een ontzettende scoop hebben. <lacht> dat zou mooi zijn. Ja. Tichtjaar uh, na dato. Ik ook. denk dat de mensen het niet weten dat Mille zij dat was. Frat. Nee. Zal ik hem laten horen? Nou ja, heel graag. Ja? komt hij? Agua pesa la solera, y el embrujo de la noche sevillana no lo cambio por la gracia cortijera, y el trapío de mi haka en su trono, soy el rey de Andalucía. Con espuela de diamantes en los pies y luciendo por corona la alegría y luciendo por corona la alegría y el empaque del sombrero con Mi Y corta el viento quando pasa por afuera esto caminí, todo geré la tierra, lo mismo que a la gitana que me está dando tormento por culpita del querer, mi haga galopa y corta el viento quando pasa por afuera de tu caminí, todo geré. Sus patas, un repique de palillo, tiene si el campo, corre, trota y galopea. Y sus crímenes le relumbran con el brillo de la estrella que en el cielo se cimbrea a su paso con el polvo del sendero, galopando para mí, forma un altar que ilumine el resplandor de los luceros, que ilumine el resplandor de los luceros y que alfombra la emoción de mi cantar. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminín. Todo de re. la quiero, lo mismo que a Laitana, que me está dando tormento, por culpita del keren. Mi jaca galopa y corta el viento, cuando pasa para afuera toca a mí, Todo de re. Olle! Nou, er werd fantastisch meegezongen hier in de studio. Ik wist niet van me kwam. Dat uh, waren echte Spaanse klanken. En dan uh, zegt ja. Bas ondertussen... van Ja, dat uh, werd in het strand he, best wel veel gezongen van die Spaanse muziek. Ja, ja, en klopt. ondertussen, ik ben weer ook met van alles bezig. Want oh, ik oh. zit hier helemaal omringd door allemaal krantenknipsels... die ja. Dolly heeft meegenomen. Ja. En Dol echt prachtig. Het, het, het heeft uh, de... Ja, wat is het, het dan destijds uh, niet doorstaan? Aerobics. Ja, aerobics. Ik was joh. helemaal hip en nee, Mannen, man. Begin ja. jaren tachtig. Het mooie was, dat was ook weer... Uh, hij, hij had zo'n enorme kenniskring En op een of andere manier trok hij mensen aan met ideeën. En hij nam altijd ieder mens serieus daarin. En hij vond alles leuk. Dus hij probeerde ook alles. Maar dat hele aerobics kende nog niemand. Ik, uh, dus, ik, heb, ik heb het plaatje nu op Facebook gezet, op Barboek ja. Zandvoort. Dus ja. als mensen willen weten waar we het over hebben... moeten ze even Facebook erbij zetten. Ja, en bij het uh, Barboek. Maar ja. ik, bij het Barboek inderdaad... Uh, ik, zal, zal ik even een stukje lezen uit ja, het strand? doe Ja, maar, doe maar. De aerobigrage die de Nederlandse dans- en sportscholen... in zijn gespierde greep heeft... is nu ook doorgedrongen tot het Zandvoortse strand. Bij Strandpaviljoen De Golfslag... Denderende disco dreunen S iedere maandag en vrijdagmorgen over het terras. Strandbezoekers die anders lui in de zon liggen te bakken... worden door de Zandvoortse balletleres Marijke Fenscher opgezweept... om de spieren op de maat van de muziek soepel te maken. En dan een foto inderdaad van die dames in balletpakken... met daaroverheen natuurlijk de, de strakke leggings. Ja, oh, dan was het toch andersom. Dan was het in de sportscholen toch al bekend. Maar ja. dan was het op het strand en allemaal. En je vader ja. trok het dus door naar het, naar het strand. strand. Ja. Zo, zoals je nu yoga hebt eigenlijk? Ja, precies dat. Met, ja, uh... ja, ja, ja. Ja, maar je, je ziet ook vaak mensen joggen op het strand. Hè. Of van die clubjes die sporten met elkaar. Boete, ja. uh, boete. Hij, uh, hij was nogal een, uh, een, een trendsetter daarin. Hij vond alles prachtig. Want uh, ja. Bas, waar, waar was jouw vader nog meer de eerste in op dat strand? Nou ja, je ziet tegenwoordig van die barretjes staan... Uh, aan de voorkant van uh, strandpaviljoens. Maar dat bestond vroeger helemaal niet. En Mijn vader had heel in het begin het idee... Uh, als het heel druk was uh, dat er drie rijen dik voor de toonbouw stonden... had hij een oude bestel eend. En die reed hij het strand op. En vanuit die eend ging hij... Een, een deusje de, voor de auto. Maar dan, de auto maar ja. de bestel, uh, beschilderd natuurlijk. Mm -hmm. Beschilderd. En uh, dat hij helemaal beschilderd. Met uh, bruin, met gele letters, ja, de ja. volslag. En dan, vanuit daar... Ging hij fris verkopen. Maar er kwam elk jaar een zigeuner... met een hele vrachtwagen vol met allemaal spullen. Rood aan spullen. En die man die had ook een, een zeshoekige prieel. En toen dacht mijn vader... als ik dat nou op drukke dagen op het strand zet... en dan heb ik samen met Peter van Westerop, die was timmerman... een mobiele bar gebouwd, een biertap. Dat was onze stoelenman. Dat was onze stoelenman. Ja. En uh, nou ja... Dat werd op het laatst zo'n succes. Maar ook met... Uh, en Nou ja, gekkigheid, gekkigheid. Maar het er waren krap. meerdere standpachters die dachten... nou, daar zien we wel brood in. Die bouwden hele aanhangers met karren die uit konden klappen. Ja, ja en toen werd het niet meer gedoogd door de politie. En, uh, oh. Ja, ja, ja. En toen was het afgelopen. Dus afval, die hadden het om niks gedaan. Ja, ja die hadden het echt helemaal om niks oh. gedaan. Maar ja, uh, dat priëel bleef wel boven. Dan naast het stand in staan. Ja. Vanaf die tijd... Uh, ja, hebben een heleboel bestand dat, dat wel aangehouden. Ja, Sandria, mooie... was, was dat hot in, in die tijd? Uh, uh, uh, ja, dat heeft hij wel hot gemaakt. Uh, dat hebben mijn ouders samen gedaan trouwens... want die waren dus gek op Spanje... en die hadden dat recept meegenomen uit Spanje. Hadden ze daar geïnformeerd. En, uh, dus het werd echt uh, iedere dag uh, allemaal met... Uh, hetzelfde recept werd dat gemaakt. Hè? Dus hadden gelijk rum. en uh, Ja, werd vers gemaakt met ook vers fruit en alles... En um, ja, dat was echt zalig. En als iemand één zo'n kan voorbij zag komen... Ja, dan gingen de kannen achter elkaar. Dan was het niet meer aan te slepen. Maar het mooie was natuurlijk... je zag wel elke keer iemand aan die toonbank komen... of je wist dat beneden naar nou, beneden weer zoveel kannen moesten. Maar je, je stond boven te werken. Dus je had geen idee wat er op het strand gebeurde. Dus als je het eind van de dag even dacht van... nou, even naar de zee kijken daar nou, zag je daar een slagveld, Sandra? Echt niet normaal. Allemaal van die kannen op het strand. En allemaal bewusteloze mensen. Die hingen of half in zo'n lichtstoel. Of ze lagen lang uit op het strand. ja nou, dat was echt, dat was niet te doen. En hoe kreeg je die dan weg? Ja, die lieten we gewoon hun roes uitslapen. Oké. Okay. Ja, en dan op een gegeven moment, s'avonds, dan ging je ze wel wakker maken. Natuurlijk met wat water en zo. En dan uh, kregen ze glasie water en zo. weet ik het allemaal. Ja... Maar ja, goed, met dat prieel ook. Met, met Peter. Ja, die was dan de stoelenman. En die had altijd alles perfect onder controle. Want het was een, een eerste klas stoelenman. Maar kijk, ochtends had hij het natuurlijk druk. En s'avonds had hij het druk. En overdag ja, moest hij wel de boel in de gaten houden. Uh, als er, als er een, een, een andere iemand op een bedje weer ging liggen. Als er een, een dingens kwam, een ruil. Maar uh, ja, voor de rest had hij nou niet zo bar veel te doen. Maar doordat. Door dat prieel wat mijn vader had gemaakt. Mm -hmm. En uh, nou ja, Peter vond het prachtig om erachter te staan. En die vermaakte zich daaruit steken. Dus die, die, die had gelijk de hele dag, was hij lekker bezig. Ja, ja. dus als hij als geen stoelen deed, dan hadden ze wel een ander klusje voor Ja, zo is het. Ja, ja precies dat. Uh, die, die muziek, dat, dat aerobic en dat, dat die, die disco-vibe uh, ja. die, die in die tijd nou ja, opkwam, toch? De jaren zeventig, ja, dat Ja, toen kwam de disco ja. op. Ja. Uh, ja. Wat, wat, wat heeft hij daar nog mee gedaan? Nou, nou toen uh, had hij het idee uh, om een uh, mengpaneel te kopen, een discomeubel. Maar dat was helemaal onbekend in Nederland. En in Helmond, en toen zijn we erheen gereden. En nou, daar heb je dat uh, aangeschaft. En op de terugweg viel hij in slaap, kon ik dat stuur pakken. Oh. Maar toen hadden we een, uh, ja, een meubel. Met disco licht ervoor in, één uh, uh, mengtafel, twee draaitafels. Nou, en toen uh, ging het los natuurlijk. Want toen kwam er een dansvloer in de tent. En platen mixen. En er werd een bar aangebouwd. En er werd een bar aangebouwd om een uh, drankvergunning te krijgen. En toen heb je hier twee dansen U-bar gekocht. Nou ja, met een luifel eromheen en alles. Ja, en toen was het natuurlijk elke zondag feest. Uh, ja. Dus na het, na het diner gingen alles aan de kant en werd de strand het omgebouwd. Nou, het was groot nee, het was nou inmiddels het, het, was die bistro alweer weg, hoor. Oh, oké. Okay. Ja, want dat, <laughs> dat bleek toch een beetje te omslachtig. Ja. Ja. Het was dus. groot genoeg. Uh, hij had overal uh, kerkbanken langs de kant staan waar die week kon zitten. Mm -hmm. en, uh, ja, was maar groot. Uh, ja, en toen ging je ook op elke zondag uh, talentenjacht houden... wat een groot succes werd en een uh, ja, enorm... Uh, ja, Mezenmassa heeft aangetrokken ook. En. Ja, maar daarvoor al... Uh, deed hij op de zondagmiddag... Uh, dat, daar was er uh, jammen. Op, op zondagmiddag... speelde Dico van Putte altijd. Uh, dat was ook de begeleidingsband... Uh, van de latere uh, talentenjachten. Maar... Uh, uh, die speelde dan uh, met mijn vader samen. Dat werd langzaamaan een, een band... die aan het spelen was. Uh, want was Ed Marines was er niet meer. Die, die was weg. Uh, die was met zijn vrouw naar Spanje vertrokken. en uh, Dus ja, daar kwam een vervanging. Maar uh, uh, hij heeft wel eens verteld trouwens... weet je dat nog, Bas, over uh, dat er op een gegeven moment... die tent altijd helemaal vol zat. En toen op een gegeven moment zei iemand... ja, maar Bas, die heeft gelijk. Toen zei hij tegen mijn vader. Toen zei mijn vader, hoezo? Toen zegt hij, nou ja, mijn baas zit hier elke zondag... naar jullie te kijken. Toen zegt hij, oh, vindt hij het zo goed dan? Toen zegt hij, nee, helemaal niet. Hij ligt altijd helemaal dubbel omdat jullie zo vals zingen. En zo een beetje zo vals zingt en zo slecht drukt. Maar hij zegt altijd tegen ons, moet je gaan kijken, moet je gaan Dat kijken. Kun je lachen, kun je lachen? Nee, nee, nee. Hij zegt, maar inderdaad, mijn baas heb gelijk. Ik heb een heerlijke middag gehad, ik heb me rot gelachen om je. Ik kon niet in de zak steken. Ja, mijn vader was ook heel sterk in uh, het, het vergeten van teksten... Uh, <laughs> dus die ging dan zelf. Uh, uh, ja, hij maakte compleet andere liedjes van die teksten, weet je wel. Dat. dat uh, ja. improviseren. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, <laughs> hij moest Hij onthield dat niet. Dus elke, elke week hadden de mensen een ander liedje. Maar in ieder geval. Uh, op een gegeven moment uh, breidde dat nieuws zich natuurlijk uit. En er kwamen steeds meer muzici omdat ze wisten dat als hij wat anders moest doen... dan kon je de drums overnemen. Dus er kwamen steeds meer bekende drummers bijvoorbeeld. Die dachten van, ach leuk, hè? dan zit ik lekker op het strand... en ik verveel me meestal met alleen maar naar die zee te kijken. Pak, die twee Pak ik af en toe eventjes die twee stokjes en dan ga ik zitten. En het was ook met, uh, met andere muzikanten. Die namen gewoon uh, een, een trompet mee of weet ik veel wat. Ja, en, en het was en ontstond jammen, dus. Ja, dat was jammen heen op de zondagmiddag. En uh, ja... Oh, er kwamen mensen uit Heine en Verre uh, allemaal, uh, gewoon om, om eventjes lekker mee te riedelen en, en ook met andere muzikanten te spelen. En ja, dat, die tent zat altijd vol, de terrassen zaten altijd vol. Mensen vonden het zo ontzettend leuk. En we hebben één keer gehad, toen waren ze op het terras, uh, waren ze buiten aan het spelen. En toen speelde mijn vader met allemaal mensen van de North Sea Jazz Band. Mm -hmm. En uh, ja, dat waren allemaal best bekende Nederlanders toen destijds. En uh, toen werd mijn vader weggeroepen omdat hij... Uh, er was telefoon. Maar uh, het gekke was, die drum speelde door. Dus iedereen dacht, wat gebeurt er hier, zeg? Dus de mensen gingen opstaan en die kijken. Was die kleine hubbel van mij van twee jaar. Die had zijn plaats ingenomen. Die was veel verder gaan. Jouw zoon maar, zat mijn zoon, ja, bij ja. <laughs> maar die gewoon in de maat mee. hè? Dus Ach. ja, die kreeg een grandioos applaus. Dan heb je meteen ook een paar lesjes gehad bij René van Kolm, weet je nog? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. De, Daar ging Bas toe veel mee, jong. Oude drummer van Doe maar. Ja, ja, ja. ja. En Bas die had ook een uh, drumstel thuis staan. Dus, uh, oh, helaas. Die heeft die palestjes gehad. Ja, dat ja. was. Ja, en, en dat is allemaal zo ontstaan. Dus die zondagmiddagen had je altijd levende muziek. Zaterdagavond, uh, toen Etje weg was, toen nam Henk Engelgeer het over. Uh, die had een heel groot orgel. En uh, die speelde dan allerlei muziek, maar vooral veel dansmuziek. Dus er werd ontzettend veel gedanst. Nou. En aangezien er eigenlijk voor volwassenen... Ja, dan had je de lanternel, geloof ik. En wel wat kleine kroegjes. Maar echt dansen. Maar is dat, dat... dansen als in koppelsdansen? Ja, ja. ja het ja, losse ja. Uh, nee, een koppels, nee, het echt, koppelsdansen. Echt ja. Koppelsdansen, waar je een beetje ook stijldansen, ja. weet je wel. Dus daar werd hij ook natuurlijk weer omgeroemd. Dus ja, dat, daar zat het ook altijd vol mee. Met mensen die uh, lekker op de zaterdagavond kwamen dansen. Een lekkere wijntje doen en zo. Ja. En... Um, dus dat, en dan had hij ook uh, vaak door de week nog uh, op mooie dagen, daar stond er weer een Zuid-Amerikaanse band, dan had hij weer een Spaans duo, dan het, elke keer wat en... Uh Never a Altijd dull een... moment, zouden absoluut de Engelsen zeggen. Absoluut niet, absoluut Bas niet. Pas nog en... even terug naar dat mengpaneel. Ik, dit is <laughs> uh, de, de hoeveelste aflevering is de dol die we doen met podcast? En, uh, ja. Nou ja, ik ben de tel kwijt. Ik denk de achtste. Maar ik, ik heb heel vaak gehoord: ja, voor de muziek moesten we heel ver. En voor de, voor de dansvloer moesten we ook heel ver rijden. En jij zegt het nu ook: voor het mengpaneel moesten we naar Helmond. Ja. Uh, wie, wie stond er achter dat mengpaneel uiteindelijk in Zandvoort? Nou ja, dat was ik. Maar uh, ik had er ook niet zoveel verstand van natuurlijk... wat je ermee <laughs> kon doen. Maar uh, ja, we hadden ook een, uh, een barkeeper, Bert Molenaar. En die zoon ja. kwam ook bij ons werken. Maar hetzelfde als Edmarinus, mooi in een wit overhemdje. En uh, netjes. En uh, die heeft bij ons ook uh, alles een beetje bekeken. Maar... Uh, ja, die staat nou wel ook achter de draaitafels. Maar wel op een heel andere manier. Hè. Die is naar voedsel begonnen. En uh, dat is een grand, oh, grandioos succes dat die, dat, ja, ja. Dat, uh, ja, Dus, dus nou, ja, nu weten we waar die het heeft geleerd. Ja, ja, ja. Ja, ja, uh, ja, ja. ja daar heeft hij het ontdekt. En zo begint zeker. het allemaal. Ja, het moet ergens beginnen, nietwaar? Ja, ja, dus, uh, ja, ja. Die, die muziek die speelt toch echt een hele, hele belangrijke rol. Ja, en hij vond dat, uh, dat, dat mengpaneel... Ja, het lijkt nou net of het om een tafeltje gaat zoals hier. Maar het was een... Een hele ingebouwde draaitafel. Hè. Het was een heel groot meubel. En dat wilde die ook absoluut niet in de loods hebben. Dus dat meubel dat stond zwinters bij mij thuis. Daar brak ik mijn nek over, jongen. Verschrikkelijk. <lacht> je zal het uh, verschillende keren vervloekt hebben, neem ik aan. Nou, nee hoor, want ik ging ook lekker plaatjes draaien erop. Oh, ja, jou, geleerd, hoor. Ja, want het klonk, het, uh... het klonk wel goed. Nou, één plaatje tegelijk kon ik draaien. Nou, maar, kan, uh, je, kan je hier de... ook nog een plaatje draaien? Ja, wil je nog wat meer gezellig. Ja, nou, weet je, ik, ik weet nog van... Uh, uh, als, hij, uh, als hij ging zingen... Uh, dan was eigenlijk... één van ze... Nou ja, één van ze, want hij had er veel meer. Maar de nummers die hij altijd zong, dat was deze. die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 Wat ook een ander van je zegt Lieveling, denk toch eens aan Saan door het leven te gaan Ik heb dan je liefde voortaan Diep in mijn ogen. kan me niet schelen Laat ze maar praten Trek me er niets van aan Want de misstap in het leven maken zo vele Haast iedere mens heeft wel een fout begaan Nou, Diep in mijn hart nou, ik, ik, ik, ik moest heel eventjes nadenken Want oké, zo, ja. alle schuiven staan weer goed, Wat, er komt ineens zoveel boven, boven borrelen we zijn zo door elkaar Waar even. hebben we net naar geluisterd, dol? We hebben geluisterd naar Tante Leen met Diep in mijn Hart En dat was iets wat mijn vader altijd zong Altijd ja, ja, en ik vroeg tijdens, de, tijdens het nummer... Goh, zong hij nou echt zo vals? Maar dat schijnt reuze te hebben meegevallen. Maar gewoon ja. hoe gezelliger het werd. Hij kon hoe... heel goed zingen. Maar als hij, als hij een biertje op had... en inderdaad hoe gezelliger het werd en hoe... hoe uh, <lacht> Dan op, en dan ging hij ook steeds, dat zei Bas ook, en dan ging hij steeds sneller drummen. En dan, dan zag je echt die accordeonisten en alles. Die hadden moeite om op bij te houden, ja, weet je wel. Ja. En dan zag je ze kijken van... Ja. Als wijn in de man. hè maar, uh, wie, wie tapte de wijntjes en de biertjes in de, in de tent? Uh, nou, we hadden uh, achter de bar, toen die nog leefde, uh, stond Guy. We hadden grijze wil, zo noemden we de. dat. Hoe? Grijze wil, wil. Grijze wil. Oh, grijze wil okay. Ja, we hadden ja. twee wils. We hadden rode wil en grijze wil. Uiteraard, ja. En, en, <laughs> uh, ja, ja, ja. Uh, dat, dat, die naam kregen ze om ze uit elkaar te halen, houden. En uh, Guy, die, die was eigenlijk de, echt de vaste parkeeper. En Guy, die was best wel bekend in Zandvoort. Ik weet echt, zijn achternaam weet ik niet meer. Ja, Guy klinkt heel Frans. Ja, was, was, was, was uh, nee, die... volgens mij was het, Frans. het geen Frans. Nee, okay. maar, nee, niet dat ik weet, maar... Ja, Guy, dat was echt wel een beetje sneu. Die, uh, die man die, die was heel zwaar ziek. Die had keelkanker. Maar mm. wat dan wel weer heel kolderiek was. Je ja, mag er misschien niet om lachen. Maar dan stond hij achter die bar. En dan drukte hij altijd als hij moest praten. Want soms moest je wat harder praten natuurlijk. Hè? Omdat de muziek harder mm -hmm. werd. Mensen gingen harder praten. En dan ging hij altijd meer naar die mensen toestaan. En dan deed hij zijn vingers op zijn keel. En dan zei hij, ik kan niet zo hard praten. Want ik heb keelkanker. Oh, oh, sorry. Ja, nee, is goed, toch? Ja, maar dat, u weet dat ik daarom... Uh... Nou, oké. Okay. Zo begon het dan. En op een gegeven moment, uh, het ene uurtje haalde het andere en het werd steeds gezelliger. En hij nam natuurlijk ook af en toe een hassenbassie, dat snap je wel. En dan op een gegeven moment hoorde je in een van, dan ging, ging die, want dat kon niet zo goed stond hij ineens te gallen, mijn jongen. Aan de voet van die oude wester. Echt helemaal uit volle borst, hè? Oh, heel hard. Ja. Ja, terwijl hij de hele avond zegt, Ik kan niet kan zo goed praten. Oh. Ja. Maar als zelfs die wilde zingen, dan... Uh... Ja, dan lukte het wel. Dan, dan lukte het wel. En, uh... Ja, over zingen gesproken, dat is ook nog zoiets... wat op een gegeven moment uh, wisten we allemaal dat hij jarig uh, ging worden... En hij, hij, zijn wens was, want hij wist dat het zijn laatste verjaardag ging worden... Ja. om het bij ons te vieren en dan met zoveel mogelijk mensen. Nou, dat is gelukt. Die hele tent stond ram en ram vol met mensen. Maar iedereen was een beetje in de paniek. Van, denk nou dat we niet gaan zingen van lang zal die leven. Want je bent zo gewend om gelijk erachteraan te gaan, weet je wel. Heb je beurs <lacht> en te, oh, lang zal die leven. Nou, dat is me een toestand geworden, jongen. Dat is echt... Dat was zo ongemakkelijk dat allemaal. Dat snap ik. ik uh, ja. maar, maar ik begrijp dus, Guy is er ook niet meer. Is niet meer onder ons. Nee, maar hij is uiteindelijk niet uh, overleden aan, uh, aan keelkanker. Oh. Hij, uh, hij is gestikt in een broodje hamburger. Oh. Ja, de, de, oe, dat is heel. Ja, dat is heel, ja. heel zuur, hè? Ja, dat is heel wrang. Ja. Die, die uit, uit ja. De categorie, die zag ik even niet aankomen. Nee, zeker. Nee, niemand, joh. Iedereen die, die, die was verbluft toen dat nieuws uh, doorkwam. Want, ja, iedereen, maar ja, dat, dat zal... Nou ja, zonder te, dit, dit is een luchtig programma, maar zonder te veel te details. Zal het ongetwijfeld wel met zijn keel een, een luchtpijp ja, hebben? Ja, secundair zal het wel uh, meegewerkt hebben. hebben. Ja, dat hij niet goed meer kon slikken of zo. Ja, dat, dat, dat, dat zal... L Laten we terug gaan naar de luchtigheid, alsjeblieft. Ja, inderdaad. Het is vrijdagavond. Het is, ja. is begonnen. En uh, een goede herinnering aan Guy. Ja. Uh, die moet ook uh, genoemd worden. Uh, uh, ik heb hier nog een... Uh, je heb ook nu muziek. Heb ik nog. Met, uh, ja, dat klopt. Speelde dat ook een grote rol? Een hele grote rol. Uh, dat, uh, die, die speelde heel regelmatig. Ook op de zaterdagavond of op de vrijdagavond. Even denken. Het kan best zijn dat zij vrijdag waren en dan zaterdag... Dat, dat andere. Nou, in ieder geval, uh, dat, dat was een zigeunerorkest van Pieter van Vollehoven. En daar was die oude man wat trots op dat, dat die ook bij hem speelde. Had die een zigeunerorkest, joh. Pieter van Vollehoven had een zigeunerorkest. Die was toch van de gevleugelde vrienden? Met ja, met maar die Ja, ook. Uh, ook van Dijk. Hè, maar Pieter van Vollehoven is ook een, uh, een Musicist, muziekmens. Ja. En uh, die had zijn eigen zigeunerorkest. Daar zijn ook nog uh, LP's van uh, geweest. Of ze er nog zijn, weet ik niet. Maar ik, ik heb er ooit eentje gehad. En uh, ja, dat was prachtig. Ja, ik hou van die muziek. Dus ik stond meestal ook heel hard in mijn eentje mee te dansen. Dus uh, nee, ook dat heeft hij gehad. En uh, daarna... Um... Maar meester Pieter kwam dan uit uh, Apeldoorn? Nee. nee, die speelde nee. er niet mee. Nee, ook. die kwam nooit mee. Ik denk dat die mensen gewoon gesnabbeld hebben... zonder dat hij dat wist. Dat, dat vermoed ik. En uh, vanuit dat, uh, omdat het zo aansloeg, die Zigeunermuziek... Uh, is er eigenlijk een, een accordeonist blijven hangen. En uh, die wist weer een violist. Of dat die ook uit het beentje kwam, weet ik niet meer. In ieder geval werd dat dus de nieuwe hit op de zondagmiddag. Uh, die speelde dan, dan dus zat mijn vader weer achter die druk. En dan speelde zij met z'n drieën. En uh, ja, daar, daar kwam ook weer heel veel publiek op af. Dat was hartstikke gezellig. George Broodieu heette hij. Hij heeft nog heel lang uh, omgang gehad met de zuster van Peter van Westerop. Heel lang. En uh, oh, ik weet ook nog, ja, dat was ook hilarisch. Want uh, John Slootmaker de, van het uh, Doorzame. Ja. ja. Die kon saxofoon spelen, maar heel goed. En uh, die nam natuurlijk ook regelmatig, want het was ook weer een maatje van mijn vader. En nam die uh, de, de saxofoon mee en dan ging, es, ging die ook meespelen. Maar dat, dat resulteerde ook weer in zo'n eenheid waar, waar het naartoe groeiden. Dat op een gegeven moment hadden ze in een gekke bui besloten om het seizoen was, het was afgesloten. Om door het dorp te gaan met z'n drieën en dan het seizoen af te sluiten. Dus mijn vader die heeft zo'n grote trommel met zo'n leren uh, harnas. Mm -hmm. Daar heeft hij die grote trommel zo aangehangen tegen zijn buik aan. Twee van die grote boem, boem, weet je wel. En uh, zij ze met z'n drieën dus dat dorp in gegaan. Maar ja, je weet zeker zelf in die tijd hoeveel kroegen er waren. Ja. Dus op een gegeven moment, ik woonde <lacht> in de Zeestraat. En ik liep daar uh, beneden aan de Zeestraat. Ik zie mijn vader aankomen. Ik denk, nee, met die Sjors erachter, uh, erachteraan, met die harmonica. Nou, die was toch heel vrolijk aan het spelen, weet je wel. Helemaal helder. En, en John, nou, die wist ook niet meer waar hij met die saxofoon naartoe ging. Maar ja, ik zag mijn vader met die grote... Ik denk, die slaat straks ook zo door die trommel heen, joh. Ging het, dus het, het, het was helemaal niks meer. En toen heb ik hem bij dat harnas gepakt aan de achterkant als een rug. En toen heb ik hem zo met al mijn kracht geprobeerd recht te houden en helemaal naar, naar huis gedirigeerd, joh. Nou, het was letterlijk. Het was een die weer twee trappen ja. naar achteren en twee stappen naar voren. weer heel links recht. Wat verschrikkelijk man. <lacht> nou, Voor mij hebben ze het wel leuk, gehad die avond. Uh, uh, ja. is, is het seizoen goed uitgeluid? Uh, uh, dat absoluut. Ik denk uh, dat, dat dat heel lang het gesprek van de dag is ja, gebleven. Misschien moeten we dat weer eens even terug, uh, terug in het leven roden. <laughs> nou, Vroeger had je van... veel dweiltochten in het optocht. dorp. ja, ja. Ja, ja, ja, leuk, ja had ja. je niet veel? Ja, er waren veel dweiltochten in het dorp. Ja, ik weet niet of dat nog is... En ging dat ook van kroeg naar kroeg? Van kroeg naar kroeg, dat, ja. ja. Zo'n ja. Zo kroegentocht. Ja, ja, ja oh, absoluut. Ze worden af en toe nog wel eens georganiseerd, geloof ik. Dan. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat, uh, <laughs> nou, enig. Uh, ja. Hadden jullie ook wat met, uh, met de Formule 1? Uh, dat ja. Dat was natuurlijk ook uh, hoogtijdagen. Ja, ik, ik denk alleen dat we dat even over het uur heen moeten tillen. Want we gaan naar het natuurlijk einde van het eerste uur. Natuurlijk uh, ik, ik, ik, ik hang helemaal aan je lippen dol. Ik heb niet eens... Uh, uh, heb je niet het over het zit zitten letten. Ja, ja, ja, ja. Nee, dus, dus uh, ik, ik stel voor laten we even een, een melodietje opzetten. En dat we dan daarna terugkomen om daar verder over te praten. Is ik, dat goed? ik zit hier nog een heel uur. <laughs> Kijk aan, daar gaan we dan maar gebruik van maken. Eens even kijken, uh, dan doen we deze, want die werd ook vaak in de strandtent gespeeld. En ik zou zeggen niet weggaan. Kom <laughs> straks terug. Of wij komen straks bij je terug If naar de boodschappen. Je Talk all night about 6 ,9. straks What's meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur.